De langste files in de Randstad staan op de A4 Den Haag Amsterdam bij Zoeterwoude Rijndijk 5 kilometer. A4 Den Haag Amsterdam voor de Schiphol tunnel 7 kilometer na een ongeluk. A4 Amsterdam Den Haag bij Zoeterwoude 5, de A8 Zadem Amsterdam, de knoppen Koenplein 6 kilometer. Vanuit Alkmaar op de A9 naar Amstelveen verknopen de Raaddorp 6. A15 Nijmegen Gorkum tussen Ochten en Tiel 9 kilometer. Op de A27 Almere Utrecht tussen Eemnes en Beeldhoven.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 ben Zonneveld. En Daan Leverts aan de knoppen. Robert-Jan die doet de snuffelstages, die zal er ook even achter gaan staan, denk ik, of niet, Robert-Jan? <laughs> nee, hij, kon, hij gaat alleen kijken. Gert-Jan eh, Kuik doet de koffie, gaat heel ons, gert, -Kuik, gert -Kuik, Kuik gaat heel spannend zitten. Ja, ja. Eh, we hebben graag één kopje per uur, heb ja, we hebben we begrepen. Dus, we, we hebben wel een uiterst professionele gast. Ja, nou, het gaat wel erg drastisch worden. Misschien dat het programmaleider Albert-Jan daar wat aan kan doen straks. <laughs> dat ja. waren al, alvast een paar dienstmededelingen dus over koffie en, uh, en, en regie. Uh, ja.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 Uh, competitie Raadje Plaatje, daar waar hij de winnaar van is. Ja. En misschien, want hij is ook de initiatiefnemer over het ijsbaantje, daar waar het gemeenschapshuis heeft gestaan. Ik zag ze wild spuiten afgelopen dagen, dus ben ja. benieuwd of het maar, anders... Ze waren eerst proberen het plastic neer te houden op de wind, <lacht> sloeg er steeds <lacht> ja. onder. Maar goed... Daar gaan we met Jules over praten. Nou ja, dan hebben we de boodschap en nieuws. Ja, en dan het tweede uur. Dan gaan we eerst wel heel veel muziekjes draaien die jij weer uitgezocht hebt. Dan komt Ellen Verheij, de fractievoorzitter van de VVD, nog eens even nakaarten over het hek. Ja, nou, er zijn wat open eindjes. Ik, ja, vind, ik heb ja, nog nou, wel wat we vragen het, daarover. Laten we het van het begin af aan tot ja. het bericht van gisteren met we ja. maar eens doornemen. Ja, nou, ze heeft in, de VVD heeft een interpolatie gehouden. Ik ga ook eens vragen of ze een interpolatie willen houden over de ladderwagen. Want daar is het helemaal stil over. Ja, en dat speelt ja, dat wel.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 Up where we belong, Joe Cocker. Een rustig begin van de ochtend, Ben. Ja, een uh, heel rustig begin. Ik uh, moet trouwens nog wel even uh, de firma De Lip namens de Club van Zes, oftewel de vrienden van Zandvoort, bedanken voor alle sponsorgeschenken die zij gisteren gegeven hebben. En waarbij? ter, gelegenheid, waar ter van? gelegenheid van ons maandelijkse bijeenkomst. Oké, okay, goed. Bij deze dan. dan Dank je wel. Ben, jij zit hier uh, om te praten over de nieuwjaarsreceptie. Daar ben je helemaal vol van. Nou, dat is eigenlijk alweer geweest. Er werd net al een beetje door de, de, de koepleger gert -Jan al een beetje over gesmuikt. Maar uh, we zijn eigenlijk al bezig met de volgende. Uh, maar toch even terug. Wie zijn we?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 Ik zie even niet het genootschap uit Zandvoort. Bijvoorbeeld. Nee, de, uh, dat is jammer, maar dat is een communicatiefout geweest en ik ben er wel van overtuigd dat zij, uh, denk ik, volgend jaar wel gaan aansluiten. Ja, ja. Nou, Het kan natuurlijk ook interessant worden. Ik ben jarenlang penningmeester van een, een, een geheel ja, het is, geweest. Het is een zeer bekende club van ja, ja. En uh, het is heel interessant om je kosten te drukken door het gezamenlijk te doen. Hè? Ja, natuurlijk. Uh, de, de, kijk, het, het idee is ooit eens een keer ontstaan en dat is echt al jaren geleden, dat er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 Uh, de hal moet je dan erbij betrekken en ja. uh, dat is de aula van de Maria school geloof ik, het eerste gebouw links ja. eerste zaal. Ja, ja, ja. Uh, en dan heb je dus een receptie verdeeld over drie vlakken, ik denk dat dat niet ja, en je hebt die hele hoge trap die er zit, en zeker ja. voor mensen die wat moeilijker lopen, is dat toch wel een obstakel ja, ik, ik, ja, hoe graag we het ook in het LDC hadden willen doen, uh, het, het had een aantal praktische bezwaren. Ja. Ja. dus ja dan zie ik het toch al gauw aan, uh, aan, of een hele grote strandtent, of misschien uitwijken naar het centerparks, of de sportzaal. of een sport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 Er wordt druk geschoven en gesnuffeld achter die schuiven van Daan en Robert-Jan. Dus het gaat allemaal wel goed met de snuffelstage. Ja, dacht het wel. Ja. We zijn er weer. Uh, tegenover ons zit geheel zonder papier alles vergeten in Bennebroek. <laughs> Janni zit aan. Janni. Janni. Daar oh, heb ik het verkeerd gezegd. Ja. Ja. Janni van Dijk. IVN. Ja. We hebben uh, vaak programma's van de IVN. Uh, excursies. Ja. Er is zat te doen, maar IVN houdt niet op bij excursies, hebben wij nee, begrepen. Wij klopt. hebben ook een, een meer dan een A4 vol met wat jullie allemaal <laughs> doen. Uh,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 uh, ja. Jan, maar jij hebt het nu over het uh, educatieve element. Ja. Zijn er nog andere dingen die jullie doen? Ik noem wat daadwerkelijk uh, kappen van hoge uh, ja, ja, absoluut. Wij hebben een werkgroep die heet... Uh, uh,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 uh, ja, je kan het geen excursie noemen bij dit evenement, werkdagen. deze werkdagen vandaan. Dat levert ons heel veel leden ja. op. Ja, ja. ja nou, mensen vinden dat leuk. Mensen die gewoon een keer komen kijken, ja. dat is toch wel leuk. Ja. Je, wat ik sluit me aan bij die... En die sluiten zich aan en vergis u niet, het zijn geen geitenwolle sokken mensen Er zitten wethouders, nee, het <laughs> niet. <laughs> er zit, ze zitten er wel tussen, wat je vroeger geitenwolle sokken noemt, maar we hebben ook economen en bankmensen en ingenieurs en dat... wethouders. Er zit van alles tussen. Is, ja. dat, is dat nou echt zo... Uh... <laughs>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 Uh, we beseffen ook allemaal wel dat natuur en milieu heel belangrijk is om te overleven in deze wereld. En dat gaan dus steeds meer mensen zien? Ja, ja. Uit ja. ook jullie... jongere mensen. Ja, zeker, zeker. Ik wil niet zeggen dat we geen mensen met baardjes hebben, want die hebben we wel hoor. <laughs> nee. En ik, ben er, ik koester deze mensen, Tuurlijk. want het zijn nee. onze uh, grootste deskundigen uh, juist op het gebied van natuur en milieu. Dus nee. ik ben heel zuinig op die ja. mensen. Is het... Ja. Is het uh...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 nu hou het even op de regio hier rondom ja. brandvoort. Ja. Dat kennen wij. Ja. En dan hebben we eigenlijk twee grote parken hier liggen, Zuid-Kennemeland. Ja. Aan de noordkant. Ja. En aan de zuidkant hebben we uh, Waternet, dus ja. de Waterleiding. Ja. Ja. Die organiseren zelf ook excursies. Ja. Klopt. Uh, hebben jullie een vorm van samenwerking uh, ja. met deze organisaties? Ja, ja. nou, het National Park is sowieso een hele uh, intense samenwerking. Uh, waar onze gidsen uh, de volwassen excursies doen. Dus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 er zijn er een aantal boswachters uh, in beide uh, organisaties uh, die bij ons de gidsopleiding hebben gedaan. Dat is een andere activiteit die wij doen, dat is natuurgidsopleiding. Dat is een, een, een, een, een, dat is een opleiding. opleiding. Ja, dat is een zware opleiding, die ja. duurt twee jaar, waar je ja, bijna elke zaterdag wel kwijt bent ja. uh, aan Verdurende. praktijk en theorie. Ja. Uh, een aantal weekenden.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 Ja, ja, Gerard is bij ons uh, geschoold zoals dat heet. En uh, uh, ja, hij is een zeer uh, gewaardeerde collega-vrijwilliger. En doet ook excursies als vrijwilliger hoor. Nou, hij, weet, ja. hij weet er ook echt, echt veel van. Uh, ja, ontzettend. Uh, Al onze gidsen. Hij zit natuurlijk... Uh,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 in, in jullie informatie heb je het over een groene winkel. Ja. Sowieso, waar is die? En wat kun, wat kun je er zien of kopen? Ja, ja, nou, die winkel heeft geen vaste standplaats. Die winkel is een, een, een kraam met boeken en uh, allerlei artikelen uh, die je kunt gebruiken in de natuur. Uh, uh,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 bij die groene winkel, maar als u naar de website kijkt, vindt u ook een verwijzing waar je die nestkastjes kunt laten bezorgen, want IVN Nederland heeft ook dat soort zaken in het assortiment zo maar zeggen, dus u kunt altijd ook via de website dit soort zaken bestellen dat ja, toch wel een opmerking een kastje voor een speciaal soort vogeltje een kastje is waarschijnlijk heel anders, is een ander kastje dan een uilenkast of een, uh... ja nou ja ja een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 Yeah. Yeah. <laughs> Goed. Uh, nou, ik, uh, over de, uh, de Groene Winkel wil ik nog even de website vermelden: www.ivn.nl Schuine-Zuid-Kennemerland. Ja, www -Zuid ja dat, is, oh, dat is de website van onze vereniging. Ja, waar meer, meer informatie te vinden is. Ook de excursies die we geven, maar ook uh, wanneer we waarmee bezig zijn. Dus alle plannen, uh, excursies, alle informatie kan ik ja, op die website. Dat kunt u allemaal vinden. op de website vinden. Goed, dus dan moet je daar je vogelkastje maar zoeken. Doen. Ik denk we. het wel. <laughs> Succes Jan, dank daarmee. voor je Oké, okay, en ik wens je veel Lekker. eitjes. <laughs> dank je wel. Tot ziens. Well, Tot ziens. We hebben het allemaal, hè? Roy Robinson. Ja. you got it. Nou, dat was dan Roy Orbison met You Got It. Zo, jij weet een hoop van muziek. Ja. <laughs> Samen met Jule, hè? Want, bedoel... Uh, ja, vergeet Ander uh, Sandbergen niet. Ja, oh, oh, Zat hij in jullie team? Ja, Ivo Jongman, Ander Sandbergen, Jacob Koper en ik. Ja. Nou, dan noem je toch wel vier cracks op. Eigenlijk is het al uh, een gewone zaak. Een oneerlijke nee. strijd. Nou ja, weet je, wij waren, wij waren geloof ik de enige die geen telefoon gebruikten. Wat <lacht> een maat staan. Het, werd, het ja. werd nog afgekeken ook, geloof ik. De mannen van Take Five stonden heerlijk te soshamberen en te de, op, het, op het toilet. <lacht> Goed, laten we even teruggaan. We hebben het over Raadje Plaatje. Ja. Dat is een uh, spel uh, uitgevonden door uh, CFM, Jaap. Nee. nee, nee, nee, nee. Het is uitgevonden gevonden door, door, dus mijn buurman, door mijn buurman hiernaast. Ik heb het bij vier geïnteresseerd. Ja, dus bij vier is het begonnen. Ja. Ik heb het samen met, uh, met uh, Robby Harms gedacht. Toen ja. zou het een beetje vorm gegeven. En toen dacht ik nou weet je wat, we doen een uh, muziekquiz en dan tegen het team voor CFM.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 Anders is het niet zo moeilijk. Oké, okay, maar vertel eventjes voor degene die, die bij wil, Hoe gaat het dan? Nou, uh, het gaat als volgt. Uh, je, er zijn vijf rondes van tien, uh, tien fragmenten. Geluidsfragmenten van plaatsen die je dan moet weten. Ja, dat weet ik dan ook omdat we de eerste jaar... Toen zaten we, Andor en ik, wel bij het CFM-team. Toen konden we ook glansrijk. Uh, dus, ja, natuurlijk wel. Glans, ik ga nou niet zeggen dat het niet zo is. Het is zo. Ja, ja, ik wel. Nou, maar uh, dan moet je dus tien platen uh, dus, dus draaien. Dat, dat, dat, dat wordt gedaan door Rob Smits. Die, uh, die keert dan zijn, uh, zijn muzieksysteem een beetje half om zodat niemand uh, kan kijken van wat ja. er gedraaid wordt. Nou, dan moet je dus uh, dat geeft vijf ronden.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 Maar het, het gaat wel een beetje bezuider bezuiden raadje plaatje, vind ik dan. Nou. Uh, nou, kijk, uh, dat zijn de bonusvragen, om het maar zo te zeggen. Als je die goed hebt, dan, uh, dan verdien je gewoon vijf punten. Dus uh, zo, zo uh, ongeveer uh, zit we het in de elkaar. Degene die uh, geen verstand van muziek hebben, ook. Die, die, Ja, die <laughs> hebben dan. Die kunnen, die kunnen ook vijf punten. punt verdienen. Eén put, put. Meneer, uh, ja. <laughs> en, en muziek in het algemeen, uh, bekende nummers? Of, of zijn er ook van die, die speciale uitvoeringen? De... Super, super divers. Uh, van huis tot Strauss. Ja, ja. Nee, maar ik ja. bedoel, je hebt nummers van de Stones die door anderen uitgevoerd zijn. Koffers. Ja, ja, ja, bijvoorbeeld. Ik, ik Zit mij dat mij soort bevallen. dingen erin? Of is het, is het echt valspeler? Vol... Nou ja, dat kunnen koffers zijn natuurlijk. Ja. Ik bedoel, het, het is natuurlijk niet zo dat dat uh, alleen maar uh, ja, gewone originele platen zijn. Nee, Er nee. wordt gebeld zelfs. Er zijn altijd weer mensen die door mij gaan bellen tijdens de uitzending. Ja, die, ik die, mag niet je, je die mag je dus ook niet opnemen. Nee, uh, ik neem hem ook niet aan, want... Uh, ik, voel, ik heb hem op trillstand staan. Maar ik voelde ja. dat hij overgaat. Dus Waarschijnlijk krijg je nu commentaar van een, een tegenspeler. Goed? Ja, misschien Anders Sandberg. Het zou zomaar kunnen. We zitten luisteren. Dat is, klopt helemaal niet. Maar goed. Hey, dat uh, is dus het derde seizoen, begrijp ik. Of het tweede seizoen? Tweede editie. Nee, het is de derde, Deerde. Deerde? Deerde, want Take 5 was vorig jaar en het, uh, het allereerste editie heeft uh, ja. CFM zelf uh, ja. gewonnen. Dus, dus het, uh, het stevend af op, op een jaarlijkse traditie, een jaarlijkse wedstrijd. Volgend jaar wordt het uh, vierde met een F. Ja. ja. ja. <laughs> <laughs> hoeveel, hoeveel teams doen er mee en hoeveel teams kunnen er mee doen, want uiteindelijk moet je in een keer vol zitten of niet? Kan ja, ga je dan rondes doen? Ongeveer 60 man gedeeld door 4. ja. ja. Gedeeld op 4 met een F. Ja. Ja. 15 ja. ja. <laughs> van deze spelling.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 later wordt de winner nou bekendgemaakt. Nou, dat waren wij dus. We hebben gewonnen een etensbon bij Molly de ja. waarde van 100 euro. Helemaal goed. Dat is wel leuk. Ja. Maar hebben jullie ook beroepsafkijkers in jullie team? Nee. Je nee. hebt nee. Nee. geen spionnen rond... Ik, ik, kon... ik was wel een uh, vals voorzegger. Vals, ja. Nou, ja. Weet je wie het is en dan wat voor een keertje Hij Ze schreef nog op ook. Ja. Vals voorzegger. Volgens mij was dat het verhaal met Elton John. Ja. Ja. Dat, zou, dat zou wel kunnen in ieder geval. Er moest de echte naam van Elton John Moest ook even... Uh, op ja, een gegeven moment was er uh, een nummer van de Stones. En de, toen vroeg ze: wie is dat? zegt Frans Bauer. <laughs> ja, als je het dan gaat schrijven, dan snap je het niet. Nee, nee, precies. <laughs> dat is wel humor. Het is, het is dus een, een, een, een kroegspel met ja. een serieus tientje. Ja. Dit, nou, ja, die die wordt, dingen die je nu hoort, dat, dat valse voorzeggers, afkijkers... Uh, ja. ja, het zijn allemaal bloedvanatiek. Het uh, bloed ja, is er wel fanatiek. dan. Nou. Ja. Uh, ja, dit ja, het soort is... dingen is wel leuk. Natuurlijk. Ja, een beetje spelen is wel leuk. Een beetje moet kunnen, vind ja. ik. Een beetje moet kunnen, vind ik. Dat valse leuk. eigenlijk. Maar als het echt te, te, te, te gek wordt, dan moet je het natuurlijk wel iets doen. Er zijn ook een hoop mensen die doen nu niet meer mee vanwege dat verhaal met die mobiele telefoons. Die, ja. die, die vonden er eigenlijk niet zo gek veel meer aan. Ja, dat, dat, dat, kan, je, dat kan je bij een volgende editie, als je dat zou willen aanscherpen natuurlijk. Ja, nou zeggen. ja, ja ga met een plastic, ja. plastic zak rondleven je mobiele telefoon in en je krijgt hem de afloop, krijg de hem terug. Ja, ja zoiets, punt. Maar dat, dat kan je dus bijslijpen. Ja, ja. Maar, ja, maar, ja maar, het... nou, maar dat was ook de, de bedoeling. Maar uh, ik, heb, ik had het aangegeven, omdat het vorig jaar natuurlijk een beetje uit de klauwen liep. Maar het is niet gebeurd helaas we ja, goed hebben goed. ze met, uh, met kennis verslagen Ja, ja dat wel dat dat is Eigenlijk een... is het snelheid tegen kennis dan Nou, uh, kijk, er, zitten, er zitten natuurlijk wel Er liepen daar wel een aantal mensen Kijken, uh, afgezien van ons eigen team Dan uh, waren ook uh, een hoop uh, Noemen ze een ander sterk team? Nou, ik uh, vind uh, uh, Rob Petersen die, uh, die wist ook wel uh, vrij veel mm -hmm. En uh, Joop van Nes bij uh, CFM mm -hmm. uh, Die weet ook, wel, uh, weet ook ja. vrij aardig wat En dan had je bij Take 5 Michael Koeser uh, ook nog uh, rondlopen nou, Dat is ook geen misselijke jongen, dus het nee, nee. zijn jongens die, die weten wel uh, wat er ja. uh, over muziek heel veel af. Dus. Ja, als Joop van Nissen niet weet, weet hij uh, zijn maatje van... Daan Levers! Daan ah, was gastheer. Uh. Hij loopt gauw weg. Ja. Goed, uh, Raadje Plaatje, de derde editie, uh, gewonnen door jullie team. Ja. Uh, dus te, het uh, team blijft hetzelfde team volgend jaar? Ja, is. Je uh, zou bijna zeggen: never change a winnie-team. Eh. <laughs> ja, nee, dat is zo. En wanneer is het gepland voor volgend jaar? Ja, misschien wil je de naam nog weten van ons team. <laughs> ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Nou, ik durf ja. ja. er van haast niet te vragen. Ja, we zullen zien. We zullen <laughs> we zien. Ja, ja, dat was de naam. Goed, en, met een grote knipoog naar de take 5 denk ik. <laughs> ja, we zullen zien. Ja, we zullen ja. Goed, uh, wil, goed. Ja. ja. Die ook uitgenodigd om even te praten over een ander initiatief van jou.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 vervolgens aan twee kanten met duct tape. Dat hebben we in die kuil gelegd. Ik zag jullie tegen de wind in uh, neerleggen. Ja. <laughs> Dat was even lastig. Ja. <laughs> en uh, nou, toen is de uh, uh, Alco Hogeveen van de brandweer, die heeft uh, me gigantisch goed geholpen. Die, uh, oh, sorry. Hij is aan de bar, uh, de telefoon. <laughs> Die heeft me gigantisch goed geholpen en die heeft continu uh, heeft die ons spullen gegeven dat mm. we vol konden spuiten en zelf heeft hij ook het uh, nodige spuitwerk voor je. Ja. En nu hebben we inmiddels een ijslaag. En, en hoe was het met de sneeuw uh, gisteren? Heeft die, uh, ja, de, die wat roet in het eten gegooid? De, ja, dat was licht, uh, licht weggesmolten, dus nu is het een beetje bobbelig, dus we moeten nog één laag eroverheen leggen. Okay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 En je zegt zelf van nou, ik, wou, ik wilde het bijna opgeven. Is ja. het echt een disaster als je daar dan aankomt? Ja, dat is verschrikkelijk. Ik, ik zag ik, dat zo, net het kuiltje, denk jeetje, wat is dit allemaal gebeurd? Ik denk dat ik de laatste vier dagen, vijftien uur, 16 uur geslapen bij me ga. <laughs> Continu s'nachts eruit geweest. En uh, vanochtend om uh, vier uur was ik er weer. Ja, en dan kom je kijken en dan liggen er allemaal stenen op. Ja, uh, domme. Van die, van die sukkeltjes die... Uh,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 En op, en op eigen risico. Ja, ja, uiteraard. Uh, verlichting is niet nodig, neem ik aan straatverlichting. Is... Uh, we, we zetten een uh, op, die heeft twee uh, gekleurde spots toegezegd. Van die buitenspots, en die leggen we op het dak van die kar. Dus ja. dat, er een, uh, dat er gewoon licht is op het ijs. En dan uh, is het tot de acht uur avonds, uh, kan iedereen gewoon lekker... Uh... Kok en Zopje is een kar? Ja, die zetten we er tegen. Ook geritseld ergens? Ja, dat... <laughs> Het is van uh, David, wat is de achternaam niet, die visboer. Ja. Okay. Die had een kar over. Ja, die heeft een kar en die, die waren ze bereid om neer te zetten. En dat heeft Scheila geregeld. Oké. Okay. Het is dus weer een, een, een echt zondvol initiatief. We kijken, we zien een gat en we gaan er een, een ijsbaan van maken. Precies. En iedereen die helpt weer vrolijk mee. Ja, ja. Nou, ik vind wel. Hoe krijg je de brandweer zo, uh, zo ver dat ze uh, dat gaan doen? Gewoon vragen? Gewoon vragen. Uh, ja. Ik geloof dat het me wel aardig af gaat regelen. Ja, ja. Nou ja, goed, maar ze moeten ook, neem ik aan, water van de gemeente nemen. Het nee, gewoon, uit, gewoon uit zo. Ja, gewoon de, brand, de brandkraan. Nee, ik, heb, ik heb ook ontzettend. Ik heb dit uh, samen verzonnen tijdens de raad een plaatje met Ando Zandbergen. Ik zeg, Ander, Oh, Ander, dan zit je goed. Ja, ik zeg, Anders, lijkt het niet leuk om uh, een ijsbaan te maken? Zeg, ja, goed, ik ga het regelen. Nou, dus hij heeft met Nico verlegd en die vond het gelijk helemaal te gek. En, uh, ja. Nou, de, vos, gang maar. de vorst houdt voorlopig aan, dus, uh, ja, dus uh, jullie gaan een redelijke toekomst. Ja, en ik hoop tegemoet. ook dat de scholen er gebruik van gaan maken, dat ze in plaats van uurtjes per gym een uurtje gaan schaatsen. Ja. Wat mij benieuwde was, dan is straks afgelopen, de vorstperiode, hm. uh, dat water gewoon in de grond weg laten lopen. Ja. Dat is een geweldige uh, drainagepomp zit er op het terrein, dus die, die kan ze werk dan nog even doen. Je trekt er plastic eronder vandaan en uh, klaar ben je? Ja, nee, ik trek het er niet eens onder vandaan. <laughs> ik, ik doe gaat het, het er. Ik, of, nee, wat, nee, ook niet, want ik wil het bewaren. Misschien ja, maar, ja, ja, je moet, je je moet het netjes opvouwen of op rollen. Dan. Ja, want ik zie voorlopig nog niks gebouwd worden. Daar, dus is <laughs> volgend jaar weer schaatsen. <laughs> nee, wat ik wil doen dan is uh, laat ik alleen uh, het paard er komen. En dan trekken we het zeil ietsje naar achteren. En dan doet hij zijn bak achter een stukje wal. En dan leggen we het gewoon plat. En dan kan het langzaam okay, ja, nee, nee, nee. Geen milieuproblemen, niks. Het is, gewoon, het is gewoon kraanwater. Gewoon dus. kraanwater. Ja. Nou, nou we zijn dus benieuwd, morgen gaat uh, Ja. Hartstikke goed. Ik hoop dat iedereen komt. Oké, okay. Jules. Heel ja. erg bedankt. Heel erg bedankt. bedankt. We zijn alweer aan het uh, einde van het eerste uur. Ben... Ja. Wij, gaan even... Wij gaan even... Wij gaan ook pauzeren. Wij gaan pauzeren. Wij gaan... Misschien gaan we... nog een kopje koffie. Ja, ja. <laughs> misschien wel, als het eraf kan. <laughs> we gaan een Friese neus halen. Ja, boodschapje. Met Jezus. de hollies. Met de hollies. The air that I breathe.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 als de verlamde FNV-bonden in dit zware economische tijden rijen zouden sluiten. Zo'n nationaal akkoord verdeelt volgens wintjes niet alleen de pijn... maar levert onmiddellijk ook veel geld op. Het is ING, ondanks de crisis, gelukt om de winst te verdubbelen. De bank en verzekeraar heeft het afgelopen jaar afgesloten... met een netto-winst van bijna 5,8 miljard euro. Volgens de bank zijn er veel spanningen door de aanslepende eurocrisis. Zo moest de bank in het vierde kwartaal weer verlies nemen op Griekse staatsobligaties... ...samen met strengere Amerikaanse kapitaaleisen drukte dat de kwartaalwinst flink. Het is daarom nog maar de vraag of het ING lukt om in mei het laatste deel van de staatssteun terug te betalen. De Nederlandse spoorwegen denken erover een tweede website te bouwen met reizigersinformatie. Die kan dan worden gebruikt als de gewone site overbelast raakt. Een alternatief is om de capaciteit van de huidige website te vergroten. Dat is de afgelopen jaren al een keer gebeurd... Nu kan de website 24.000 bezoekers per minuut aan. Voor die tijd was dat 7.000. Vorige week viel de NS-site een aantal keer uit, toen het treinverkeer ontregeld raakte door de sneeuw. De politie in Den Haag heeft een bende Roemeense skimmers opgerold. Via een woninginbraak kwam de politie hen op het spoor. De criminele organisatie heeft een heel Nederland skimapparatuur neergezet. Het geld werd in het buitenland opgerold.